Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De NPO gaat niet alleen onderzoek doen naar grensoverschrijdend gedrag bij De Wereldwijd Door, maar naar de hele organisatie. Na de misstanden bij DWDD zijn er bij een meldpunt meer meldingen binnengekomen over zulk gedrag binnen de publieke omroep. De Volkskrant bracht onlangs naar buiten dat bij DWDD medewerkers soms publiek werden vernederd en geïntimideerd door presentator Matthijs van Nieuwkerk en enkele eindredacteuren. Het aantal fietsers dat met een drankje of drugs op op de spoedeisende hulp belandt... ...na een ongeluk is flink toegenomen. Uit cijfers van Veiligheid NL blijkt dat het er vorig jaar meer dan 6000 waren... ...en dat is dik 80% meer dan 10 jaar geleden. De helft van die slachtoffers was jonger dan 50. En Ecuador was een betere ploeg en het balbezit moet beter. Dat zijn zo'n beetje wel de conclusies van bondscoach Van Gaal... ...na het gelijkspel van Oranje vanavond... Memphis Depay houdt de moeter in. We hebben gelijk gespeeld. Het moet beter. Maar ja, we moeten, we moeten nu zorgen dat het beter gaat. Ja. Veel scoren tegen Qatar, dat is misschien wel handig. Dat is zeker handig. Daar uh, gaan we voor zorgen. Dinsdag moet Oranje tegen Qatar. En ze moeten dan minimaal gelijk spelen om door te gaan. Het gasland ligt zelf trouwens al uit de race. En zij zijn als allereerste afgevallen. En de korting vliegt je vandaag om de oren, want het is weer Black Friday. Het jaarlijkse koopjesfestijn, dat is overgewijd uit Amerika. Het is nu ook helemaal een begrip in ons land. Verslaggever Bernette Bekkering slinterde door de Kalverstraat in Amsterdam, waar behoorlijk geshopt werd vandaag. Waarom ben jij vandaag in de stad? Black Friday. <laughs> heb je al mooie items gescoord vandaag? Ik heb een oversized jasje en een broekje en parfums. De ene shopper koopt tassen vol nu het korting regent en de ander vindt het maar niks aan. is heel druk, heel druk ja. En ik vind het eigenlijk niet zo heel veel korting hoor. Het is gewoon een doodnormale dag toch, alleen met een paar kortingen hier en daar. Ik hou zelf erg van shoppen, dus nu er gewoon veel korting is, uh, ja, is dat wel fijn. Ik vind het wel een uh, leuk iets omdat je veel korting krijgt. Heb jij al iets gescoord vandaag? Uh, ik heb een nieuwe gaming mouse gekocht.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 I'm going to work one Soy morena ¿eh? el sol se prende donde mi y por eso soy morena ¿eh? el viento sopla en mi canto ríos corren por mi vena pamamama morena El sol se prende.